Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Morgen hangen de vlaggen op alle overheidsgebouwen half stok. Premier Rutte heeft een vlaginstructie afgegeven... in verband met het schietincident in Utrecht. Bij de aanslag in een tram op het 24-oktoberplein... kwamen drie mensen om het leven. Er zijn vijf gewonnen, van wie er drie slecht aan toe zijn... Premier Rutte en minister Grapperhaus gaven aan het begin van de avond een persconferentie. De premier zei mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. En hij sprak zijn grote waardering uit voor de hulpverleners. Verder zei Rutte dat de aanslag het land in het hart heeft getroffen. De hoofdverdachte, een Turkse Nederlander van 37, werd aan het begin van de avond aangehouden... in een appartementencomplex dicht bij het centrum van Utrecht.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 Voetbaltrainer Mitchell van der Gaag is opgestapt bij NAC Breda. Volgens BN De Stem kan hij het niet langer opbrengen... om trainer te zijn van de hekkensluiter van de Eredivisie. Zaterdag verloor NAC nog in eigen huis met 4-0 van de FC Utrecht. Waardoor de club in de stand van de Eredivisie... op acht punten achterstand van nummer 17 Emmen staat. Van der Gaag volgde vorig jaar zomer Stijn Vreven op. Onder zijn leiding won NAC dit seizoen slechts vier keer. Het weer, nog een enkele bui, vanavond en vannacht brede opklaringen, kans op nachtvorst, morgen soms zon, mogelijk nog een bui, 9 tot 11 graden, namorgen droog met soms zon en iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Geven. Deze mannen van Van Rooster. Twee nummers hoorden je achter elkaar: Canvas Blanco. En daarvoor hoorden we Joël Courchardan met Stampin' Moments. Trouwens, dat van Canvas Blanco dat gaat binnenkort toch wel uitkomen. 8 april staat het album gepland: Enter Exilio. Zoals het album dus heel uit gaat heten. Nou, terwijl Van Rooster nog lekker staat warm te draaien, gaan wij nog even gewoon vrolijk verder met Nederlandstalig.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 Hier bij ons in de studio geweest. Deze Anke Timmer uit, uh, nou wat is het, Utrecht in ieder geval. Had nog even door. Nou geen genoegen. Dus ik mijn domen. Ik mijn, ik mijn, ik mijn, ik mijn, ik mijn nou weet ik ook niet meer of ze dat met een Joek Lille heeft gedaan destijds, of dat ze het gewoon met een uh, gitaar heeft uh, gedaan.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 Uh, dus het was voor, voor ons een manier om, uh, om hem ook uh, uh, een soort van uitgeleiden te doen ofzo. Ik, weet, ik wil het ook niet te zwaar laten Nee, maar nee, zwaar. nee, nee, nee. Ja, het, het voelde goed om dat te doen. Ja. Um, en uh, ja, A A dat hebben we gedaan. Akoestische set. Uh, ja. Ik kan me nog herinneren dat uh, Peper zei van... Uh, ik kreeg een bericht dat uh, was een klap in mijn smoelwerk. Zo uh, zei hij het eigenlijk ongeveer. Ehm... Um, Marlijn, jij bent de broer van Lennart, want over hem hebben we het. Ja, Nu zit jij erbij. Even tijdelijk neem ik aan, of niet? Nou, of gaat het tijdelijk. Dat is er al vanaf. Is het tijdelijk lijf? Tijdelijk is er al vanaf inmiddels. Nee, ik heb dat aan mijn broertje beloofd. In de periode dat hij net bij een rooster speelde.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 Nu, uh, Ik met ben wel de in band. de band nu. Met ja. de band, ja. Hij heeft uiteindelijk toch nog zijn zin gekregen. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus ja. als hij hier uh, ergens op een volkje zegt... zie je nou wel, zie je nou wel. Ja, als hij die, als die meekijkt is hij heel trots. Ja, ja, dat klopt. Klopt. ja dat klopt. Klopt. Zeker mooi. Ja. Ja. Uh, over Lennart uh, gesproken. Hij heeft uh, ook meegedaan aan de Rob Hark Dat wordt wel heel wat jaren geleden. Maar was wel met uh, Of Day de eerste winnaar uit ja. uh, die hele serie. Hè? 1996 was dat. Is alweer, dat was, uh, mijn was uh, ook een band waar wij samen in zaten. Ja.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 dress and veil Garde-moi dans ton cœur, le temps est presque là, maintenant tout ce temps, tu rester avec moi. Désolée, tu vas m'oublier, s'il te plaît, tu l'oublies.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 Half negen, uh, het is tijd om eens eventjes te kijken aan de andere kant. Want uh, het is zover. De mannen staan er klaar voor. Van Rooster gaat, uh, gaat een aantal uh, nummers laten horen. De, de eerste twee nummers die uh, ga je nu horen. Uh, dan vraag ik aan Pim welke twee nummers dat uh, gaan uh, worden. Back Home en Hurricane. Back en Hurricane, oké. Okay.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 So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 What you said are telling me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 me to places, got my mind running, spinning and raising, got my feet up the ground, but your silence is put me down again, I'm down again, I'm down again, oh down again, but I want to know.